Uur. Door Negens met het NOS-journaal. Het aantal betalingen met een smartphone neemt snel toe. Een jaar geleden gebeurde dat nog nauwelijks, maar alleen al in december werd er 31 miljoen keer met het mobieltje betaald. Volgens de betaalvereniging Nederland gebeurde dat bij ruim 6% van alle pintransacties. Werd vorig jaar meer gepind dan ooit tevoren. Het ging om 4,7 miljard transacties, een stijging van bijna 8,5%. Het leger van de Syrische president Assad is een offensief begonnen om Idlib, de laatste opstandige provincie in het land, te heroveren. Syrische troepen zijn provinciehoofdstad Idlib tot op enkele tientallen kilometers genaderd. De aanval is bevestigd door een regeringskrant en door het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens. Er zijn geen berichten over slachtoffers. In Idlib verblijven miljoenen vluchtelingen. De VN waarschuwt voor een menselijke tragedie. Op verzoek van Frankrijk gaat de Europese Commissie... de evacuatie van EU-burgers uit China coördineren vanwege het coronavirus. Voor zover bekend bevinden zich in Wuhan twintig Nederlanders... die niet besmet zouden zijn. Morgen begint Frankrijk met de evacuatie van 500 tot 1000 Fransen uit Wuhan. Ook die zijn geen van allen besmet. In Ede is een tasje met handgranaten gevonden. Op de foto die de politie op Facebook heeft geplaatst... zijn er zeker vijf te zien... Het tasje lag in een bos naast een parkeerplaats aan een provinciale weg in Ede. Degene die het vond nam het eerst mee. Daarna realiseerde hij zich dat het toch veiliger was... om het tasje achter te laten en de politie te waarschuwen. De granaten zijn door de explosieve opruimingsdienst van Defensie weggehaald. Het weer. Vanmiddag nog wat buien, maar ook af en toe nog wat zon. Vanavond en vannacht voornamelijk langs de kust een enkele bui... met kans op onweer. Morgen vooral boven de grote rivieren buien, afgewisseld door zon daarbij blijft het stevig waaien. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat inmiddels 70 kilometer file in Noord-Holland... en de spits verloopt normaal voor een dinsdagmiddag. Er zijn alleen dagelijkse files... en de meeste veroorzaken tussen de vijf en tien minuten vertraging... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is het wel wat drukker tussen Vinkenveen en Maarsen. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder 10 minuten op onthoudt tussen Akersloot en Heilo. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn ben je ook 10 minuten langer onderweg. Daar rijdt het langzaam tussen Abenes en Rijnzaterwoude.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 Vijf uur op dansradio.nl en natuurlijk ook op ZFM 104.5 op kabel en 110.9 in de eten. Aftrapping met Caroline Towns, 99.5 uit 1984. Hey, welkom, mijn naam is Peter de Vries, eerste uitzending op Dance Radio dus... De vuurdoop weer naar bijna twee jaar stilzitten. En dan meteen die zart die zegt van die gooi die hele, die hele, die hele, dat hele forum vol met, met bezoekjes. Ja, je doet je best maar ik zoek ze wel op en dan gaan ze lekker draaien. Een beetje beter die in deze twee uurtjes. Dat is toch eigenlijk een beetje de stijl, maar mocht je wat anders willen horen, natuurlijk wil altijd welkom op het forum dansradio.in. Een beetje een ethisch flashback met onder andere de muziek van Houdini, Amy Grant and Change, maar nog veel meer lekkers hoor. En wat ik zeggen? Heb je een speciaal request uit de 80e jaren? Nou, laat het nou weten. Dance the, the, the first radio station with a Michelin star. Dance, dance radio is, is good. volger van High Noon, het eerste plaatje uit de periode met de B-boys Beware. De lekkere clubmix, van ruim vijf minuten. Daar gingen we dat ideetje van dat hele kleine studiootje. En daar ergens in Amsterdam-Zuid. Met dit soort baardjes voor de eerste keer op de draaien hadden we vandaag. p 3 en de Deejays, stond allemaal nog niet eens. Cassettemandjes en uh, vinyltjes waren toch mooie tijden. Lekker muziek op Dance Radio? Het uh, nu Amy Grant en Every Heartbeat, de Calvin's Body and Soul mix. Up De bekende plaat is All in Mr. Magic's Wand. We dit de kennis maken met deze groep. Dan heb ik het over Houdini? Dit is de extended version van Yours for a Night. Op het forum, Marcel. dankjewel Leuk om erbij te zijn. Eindelijk. En vooral dat laatste woord. Dat heeft nog wel een betekenis hoor. Lang de boot afgehouden. Maar uiteindelijk kon ik er toch niet onderuit. En vooral met de opbouw van de nieuwe studio hier. Weer de kriebels om weer radio te gaan maken werden steeds heftiger. En als je dan uitgenodigd wordt door Dance Radio om wat te gaan doen voor hun op de dinsdagavond. Tegelijkertijd te horen te zijn op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Is dat natuurlijk altijd helemaal geweldig, hè? Hey, mocht je wat uh, willen horen natuurlijk uit de jaren 80, mag de jaren 90 zijn, 70. Maakt mij helemaal niks uit omdat dance music is. Dan is het goed. Stem het op hem, dan komt het helemaal goed. Gaan wij luisteren naar 9-11 en 24-7. vanavond komt, hè? Ja. Echt onvervalsfineel. Mm. Alleen dan een beetje gedigitaliseerd. Want, uh... Maar een kraakje moet kunnen, toch? Houd de charme erin. Each other every day Watching how they walk, on Dressing how they play. For some reason every season This continues on These attitudes I'm speaking of existence from just till dawn This continues on Exists from just till dawn This continues on, this continues on. This continues on. De people play. Without a wink and a sleep. Veel goede muziek had gemaakt Maar deze die uh, Verraste me eigenlijk nog wel een klein beetje Toen ik het album van de week zat te beluisteren Dacht ik van hey, Je moet gewoon eventjes Zou je niet zo verwachten op Dance Radio Tina Turner denk ik Maar deze is wel heel erg lekker Afterglow uit 86 Welkom dentradio.nl Bijna vier uur over half zes. Yes. Het eerste uur van de uh, 80 Favorites met Peter de Vries en ja en dan nu. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Is dit toch ook wel heel erg lekker hoor? Clubniveau. Wel een beetje rustiger. Goed, dat moet ook af en toe kunnen. Hoor. Heavy on my mind. Leuk om erbij te horen jongens allemaal Ik krijg allemaal appjes Dat Maakt het nog leuker Ik Doe gewoon mijn best Net als wij allemaal, lekker hobbyen. Say. The music you don't hear Het is favoriet hoor, dit hoor. Wat voor de heb ik niet meer vaak gedraaid. Dan in de eerste show op Dance Radio staat hij ook weer in de playlist. Nou, daar had hij voorlopig weer even rustig in. voor Een halfjaartje of zo. Uit 1980, de Brothers Johnson. En het overheerlijke Staan. Het eerste uurtje dat kruipt langzaam voort. Dat is toch eigenlijk wel lekker ook, want. Dus meer plaatjes kennen erin, toch? De grubbel is op een andere manier radio gemaakt, hoor. Uurtjes spullen. Nou, dat is erg makkelijk. Een stuk of 7, 12 inches van 8 minuten. En dan was je klaar. Ah. Mm. Als we af en toe aan het lekkerden. uitvoering is ook wel lekker. Zoals daar deze. Als je deze in een 3 minuten versie hoort. Dan denk je van het begint hier eigenlijk net lekker te worden. Maar dan is hij afgelopen. Zo jammer is dat Je bent Radio.nl Lidderlijk op Zie FM 104,5 op de kabel en 106,9 in de ether. Ja, ja, ja, ja, ja. 1985. was, zag ik hem er ineens tussen staan en toen dacht ik van, oh, dat ding heb ik zeker 20 jaar niet meer gedraaid. Dat ah, wordt nog hoog tijd natuurlijk. De kleur rond net zo rood als de rode lampjes op mijn minkpaneel. Van al die leuke appjes allemaal, dankjewel jongens, het is hard verwarmbord allemaal. We zitten er bijna op tien voor. Bijna. Dan gaan we nog even lekker luisteren naar Tara Kemp. Ja, toch? Doen we dat gewoon toch of niet, ja? Dan moet je wel de goede schuif open doen. <laughs> het blijft vennen. Weet je waarom? De microfoonschuif zit rechts op het mengpaneel en niet links. En waarom is dat... Dat er in een rechts geen microfoonschuif zit, maar een paar draaiknopjes. En dat is helemaal niet te doen. Hold you tight. Ah! Doesn't matter what color you are, baby, I still love you. Jesse Johnson nog. Zo vlak voor het sluiten van het eerste uur. En Every Shade of Love. Hé, hey, we doen er nog eentje voor de klok van zes uur. Nog lekker van Princess.